Een van de twee wagens vloog na de klap in brand. Brandweer kon de bestuurder nog uithalen... maar hulpverleners konden niks meer voor hem doen. Het Veronica Weer van Weer Online... Het is mijn me wolk, met af en toe regen. Vanmiddag is het een tijdje droog. Met lokaal wat zon. Het wordt een stuk minder koud. 8 tot 12 graden. Dankjewel Ronald. Radio Veronica verkeer door flitsmeester. Op dit moment twee files in Nederland op de A12 Arnhem Oberhausen tussen Oud Dijk en Duitsland. 12 minuten vertraging daar door de grenscontrole. En dat geldt ook voor de A37. Ook daar controles aan de grens. Knoppend holsloot richting Meppen in Duitsland. Tussen de grens en Duitsland 5 minuten vertraging. Ontdek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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Jaap Brienen. Dit is Veronica. Muziek alle tijden. in ieder geval. Die Nena Kerner ging de hele wereld over met haar 990 loftballons, Maar het begon eigenlijk met deze. Net 22 was ze toen ze dit zong. Noor getrimed. En Alive and Kicking. Vorige week zou het nog Alive and Kicking zijn geweest. De Simple Minds. En ik hoor je denken, hé, hey, dat klinkt niet als Maurice. Nee, dat klopt. Die uh, is misschien nog aan bijkomer bijkomen van carnaval. Nee, denk het niet. Die is gewoon lekker op vakantie. Ik ben Jaap en ik moet zeggen, ik voel me nu al enorm welkom hier. Je Moet je luisteren. Hé hey Jaap, welkom jongen en uh, succes hè. Oh, dat is een lekker begin, toch? En sowieso lekker binnenkomen, want uh, ik neem je vandaag mee naar de jaren tachtig. Iedere zaterdag en zondag hè, bij Veronica. Tussen tien en zes alleen maar de beste 80's Met zometeen een man die lang geleden geluidstechnicus was bij Pink Floyd en dacht, nou wat die luid doen, dat kan ik ook. Spoiler alert, dat kon hij ook. En je hoort hem zo na de Pointer Sisters. Jaap Brienen. Het is Veronica. Kijkt hij op ons neer, een soort uh, drone eigenlijk, hè? maar dan uh, afhalen letterlijk. Die uh, eye in the sky van de man die ooit achter de knoppen zat bij Pink Floyd als technicus en later zijn eigen project begon. En dat vernoemde naar zichzelf vrij letterlijk... de Alan Parsons Project bij Radio Veronica. Waar ik de hele tijd appjes ga. Van jou, van jullie. Maar ook gewoon in de appgroepen. Het gaat maar door. Ja. Dat is ook zaterdagochtend. Ik weet niet of je dat herkent. Maar de appgroepjes met voetbalouders. Hoe laat verzamelen we? Denk erom. Warm aankleden voor morgen. Wie neemt de wastas mee vandaag? Hoe anders was dat. Zat er net over na te denken in de eties. Toen uh, voetbalde ik zelf nog. Nu ja, uh, liggen we lekker in bed. Dan zien we of de wedstrijd van uh, kinderen doorgaat of niet. Bij ons in het dorp vroeger hing een een, bord, een soort kastje was dat. En uh, met een glazen deurtje. En daar kon je dan op zaterdagochtend zien of de wedstrijd doorging. Moest je wel vroeg je bed uit. Volgens mij moest dan om uiterlijk 7 uur de mededeling daar hangen of zo. Af hè? dat was zaterdagochtend in de eties. En je moet maar zo denken: als je de vroeg uit moest vanmorgen... morgen, dan heb je nog wel wat aan je dag. En in dit geval zeker. Want dan kun je de hele dag lekker. Luisteren naar de beste ethisch met Halle Noos. Radio Veronica. <totstuken> ...de meest succesvolle duo's aller tijden. Daryl Hall en John Oates. Wat zijn geen vrienden meer, hè, deze twee? Nou, die willen niks meer met elkaar te maken hebben. Hè. En je mag één keer raden waar de ruzie over gaat. Uiteraard... Het is altijd hetzelfde. Zometeen bij Radio Veronica... ...een van de meest gezongen vragen uit de ethisch. Mag je even over nadenken. En dan heb ik ook meteen zometeen het antwoord op die vraag. Komt eraan.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 In het zuiden nog wat regen, maar vanmiddag is het lekker hoor. Kunnen we allemaal naar buiten, is de flinke tijd droog. Overwegend bewolkt, lokaal misschien. Als we geluk hebben, een beetje zon. Geniet daar lekker van. Het wordt vandaag 8 tot 12 graden. Dit is Radio Veronica. Het station van De Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot net donderdag vanaf 2 uur. En nu, Jaap Briener. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.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 Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China. Dat is me te druk.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 Weinig dingen zo vervelend, zo frustrerend. als het antwoord op een vraag niet beter, herken je dat? Zeker als die vraag al sinds de jaren tachtig boven de markt hangt. Gesteld toen, je hoorde het er net, door de mannen van het Goede Doel. de vraag namelijk. Ja, dat zijn toch de levensvragen. En ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Is er leven op Pluto? Dus ik heb het even voor je opgezocht. Zo'n uh, dus vraag moet je stellen aan een astrofysicus natuurlijk. Die heeft daar verstand van. Uh, die vraag is alles ooit gesteld aan astrofysicus Vincent Ike. En die wist het antwoord wel op de vraag. Is er leven op Pluto? Ja, er is geen leven op Pluto. <lacht> dat ik het zo formuleerde. De waarschijnlijkheid dat er leven op Pluto is, is verwaarloosbaar. Ja. Dat is toch lekker? Kun je die meteen weer wegstrepen? rest nog de vraag, kun je dansen op de maan? Dat zoek ik een andere keer voor je uit, als je het goed vindt. Hey, de beste is hoor je dit weekend bij je vrienden van Radio Veronica... met Foreigner zometeen en eerst Cindy Lauper. Veronique. decennium je jouw liedjes wil draaien, er zit altijd wel iets van deze mannen bij. Hè? Ook in de 80's hadden ze succes, de Rolling Stones. En nog steeds hè, afgelopen zomer ging het verhaal dat ze uh, bezig zijn met nieuwe muziek. Een nieuw album, en dat zou dan ergens dit jaar uit moeten komen. Maar ook hier Mixed Emotions, want dan hoop je ook meteen, oh, gaan ze weer op tour? Nou, dat dan waarschijnlijk niet. Althans, is nu op dit moment het nieuws. Trouwens, heel even terugkomen nog op uh, België. En uh, kun je leven op Pluto? Het antwoord daarop was nee, dat weten we inmiddels. Maar uh, met dank aan Marino, die stuurt me net een app via de app van Radio Veronica. En die schrijft dat, dat vind ik leuk. In België kun je wel dansen en leven. En het belangrijkste, naar Radio Veronica luisteren. En dan mag je één keer raden waar Marino vandaan komt. Althans, daar ga ik voor het er maar vanuit. Dat zal wel, hè. Het weekend is van de 80's bij Veronica. Iedere zaterdag en zondag van 10 tot 6. Met de superfreak himself. Dit is Rick James. She's a very kicky girl.